van start- en landingsruimte die de afgelopen winter was overgebleven. Schiphol wilde die mogelijkheid niet benutten omdat het dan in de zomer te druk zou worden. Maar Correndon, Tui en EasyJet spanden met succes een kort geding aan om de luchthaven op andere gedachten te brengen. Volgens de rechter heeft Schiphol niet goed onderbouwd dat de 2700 extra vluchten tot problemen leiden. Minister Blok van Balanse Zaken gaat naar Rusland. Volgende week vrijdag brengt hij een bezoek aan zijn collega Lavrov. Bloks voorganger Zijlstra had ook al een bezoek aan Moskou gepland. Maar de dag voordat hij zou gaan trad hij af vanwege zijn leugen over een ontmoeting met president Poetin. Minister Blok benadrukt dat de ontmoeting met Lavrov mede bedoeld is om te spreken over vlucht MH17 en de rol die Rusland speelt in Oekraïne en Syrië. De Tweede Kamer wil opheldering over het bericht dat veel leraren in het basisonderwijs tegen de afspraken in nog in de laagste salarisschaal zitten. Het kabinet was met de schoolbesturen overeengekomen om minstens 40% van de leraren in een hogere schaal te krijgen, maar dat is niet gelukt. Sinds 2008 wordt elk jaar 70 miljoen euro vrijgemaakt om dit doel te halen. Vorig jaar zaten nog 18.000 leraren onterecht in de laagste loonschaal. De Turkse geheime dienst heeft in meerdere landen een belangrijke rol gespeeld bij het opsporen en overbrengen van aanhangers van de islamitische geestelijke Fethullah Gulen naar Turkije. Dat heeft de Turkse vicepremier gezegd. In totaal zouden zo'n 80 Gulen-aanhangers in een Turkse cel zijn beland, onder wie de zes Turken die vorige week in Kosovo werden opgepakt, zonder dat de Kosovaanse premier daarvan wist. De Turkse regering beweert dat de Gulen-beweging achter de mislukte staatsgreep van 2016 zit. Het, weer. het is bijna overal droog, wel veel wind bij een graad of 9. Vannacht kan het lokaal gaan vriezen. Morgen schijnt de zon geregeld en het blijft droog... met temperaturen van 12 tot 16 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zo aan het begin van de spit zijn er al veel ongelukken gebeurd... en dat is geen goed begin van de toch al drukke donderdagmiddagspit. Op de A9 bijvoorbeeld al heel veel vertraging van Diemen naar Alkmaar. Tussen Oudekerk aan de Amstel en Knaalpunt Badhoevedorp... een half uur vertraging. Er zijn daar drie rijstroken dicht. Verkeer richting Schiphol kan omrijden via de ring van Amsterdam, de A10. Op de A15, Gorkum Rotterdam, gebeurde ook een ongeluk bij Sliedrecht. Daar is ook een rijstrook dicht en een vertraging 10 minuten. Op de N207 Alfa aan de Rijnberg Amsterdam. Bij Haastrecht 2 km en een kwartier verdraging. En een half uur oponthoud op de N211 hoek van Holland-Delft bij Wateringse Veld door een auto met pech. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Hele goedemiddag luisteraars, het is donderdagmiddag 4, nee, 5 april, 4 uur, dus tijd voor Zandvoort We door. Zfm eens te beluisteren via frequentie 106.9 en zich 40, maar u kunt ook een kijkje nemen in onze studio of via internet www.zfm-live.nl. En wat kan u verwachten bij Zandvoort Draai door. Nou, kwart over vier de nummer één hit van deze week. En volgens mij is dat nog steeds bluff met Zouterlanden. En om half vijf de column van Nel Kerkman. Om kwart voor vijf de nummer één hit van het jaar. En deze maal heb ik gekozen 1988. En om kwart over vijf de gouden oude van de week. En ook uit 1988. En dan om half het weer voor het komend weekend. Het bioscoopprogramma van Zandvoort hebben we ook nog om kwart voor. En niet te vergeten nieuws over onze fantastische badplaats. Een vol programma dus, en ik moet het even nog alleen doen. Ik hoop dat hij nog komt. En anders moet ik het helemaal alleen doen, maar dat lukt wel. Maar de muziek is in ieder geval uitgezocht... door technicus Ronald. En ik wens u heel veel plezier. En ik ga er eentje beginnen... van Michael Jackson... Zwart en wit... Black and white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 luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Zo, Zandvoort zijn we weer wakker. Ja, we zijn er weer bij. Hè? Dat was Black and White van Michael Jackson. En we gaan met een ietsje rustiger door. En dat is wel de Moody Blues met Boulevard de Madeleine. I'm ...over de evenementenagenda van april. En dat is de zevende, hebben een klassiek concert in het Agathekerk. ...en de aanvang is half vier, half drie, neem ik aan. De achtste, Jazz in Zandvoort met zangeres Zanne van Vliet. Het Theater De Krocht aanvang om half drie. De vijftiende, Jazz in het Wapen. En het is het Wapen van Zandvoort aanvang om vier uur. Ook de vijftiende, klassiek concert. Pianos Recycle met Herman Rauw en Wilma Broeren. Protestantse kerk aanvang om drie uur. Van de 20e tot de 22e Vintage at Zandvoort. Weekend voor volkwagenliefhebbers. En de locatie is parkeerterrein Zuid. De 22e American Sunday, circuit Zandvoort. De 27e Koningsdag, diverse activiteiten in Zandvoort. En de 28e de KNRM Renningsbootdag... Het is een open dag van Beach Club 10 en van 10 tot 4 en de 29ste Zandvoort Heldenplein. Hulpdiensten tonen hun materiaal op het Badhuisplein van 12 tot 3. En ik ga even door met een hele rustige Simon Farnekel, Simon Carfunkel, Bridge over Trouble Water. De klapper van de week is weer aan de beurt. Maar ja, het is weer er eentje net als vrede week En het is een zouten landen van bluff. En het is toch echt wel een lekkere hitte. Het is een heerlijk plaatje. Daar komt hij. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. To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 En informatie. weet wat hier leeft. Ja, dat zijn wij. Heerlijk plaatje. En ik heb gehoord dat in Zoutelanden het nog nooit zo druk geweest is dus met toeristen. Een fantastische, een fantastische impuls. En een nieuwe, er is een nieuwe expositie. En vanaf 9 april is er weer een nieuwe kunst te bewonderen. In de ontvangstruimte van Pluspunt. De Vlemingstraat, nummer 55 in Zandvoort-Noord. Kunstenares. Monique van der Hoorn showt tijdens deze expositie... een verzameling van vooral haar kleinere werken. Wilt u zelf een keer exposeren? Dan kan dat bij Pluspunt. Neem daarvoor contact op met Jolanda Goosen En dat is dan i.goossen met een z. S. Z. At .nl. En dat is vanaf maandag 9 april, locatie Pluspunt, Vlemingstraat 55. En ik ga door met een hele mooie van Raccoon Shoes of Lightning...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 Shoes of lightning, let 'em run. Let 'em run. Let 'em run. There's always an ugly duckling, there's always an ugly one. Give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 Like a candle and its flame bring back the light. Vrijdag 13 april, dat is de steungroep voor mensen die te maken hebben met kanker, de Toon Hermansgroep. De groep komt elke tweede vrijdag van de maand bij elkaar van half elf tot twaalf bij wijksteun.ook Zandvoort. Opgaveverhaaf is prettig, maar niet noodzakelijk, en de deelname en de koffie of thee is gratis. In de tijd vrijdag 13 april yeah, van half elf tot twaalf. Locatie pluspunt Vlemingstraat 55. En het telefoonnummer is 023 5740 330. zijn Voor de, voor de uh, half vijf zijn we voorbij. Dus het is weer tijd voor. De, de, column, column van, van de, de week, week van Nel Kerkman. Ja, het is weer tijd voor Nel Kerkman. Volgens mij is er april de maand van de voorjaarskriebels en de jaarlijkse schoonmaak. Niet dat ik daaraan meedoe, want ik heb er geen leuke herinneringen aan. Vroeger werd bij mij thuis de voorjaarsschoonmaak nooit overgeslagen, eerst werd alles uit de kasten gehaald en kregen de planken nieuwe kastpapier... en vervolgens werden ze voorzien van zo'n gezellig papieren... of gehaakte kastrandje. Daarna werden de meubels verplaatst en geboend. De kleden en de traplopers met de matkloppen geklopt. Ook de matrassen werden samen met de kussens en de dekens gelucht. De kleding werd verwisseld. Het opgevouwen wintergoed ging met mottenballen en al naar de zolder. Het zomergoed werd teruggehangen in de schone kasten. Als sluitstuk werden de koperen tap-trap... Roetjes, ja dat is heel oud, Koperen traproetjes gepoetst, de gordijnen gewassen en de buitenboel flink gesopt. Gelukkig is zo'n ouderwetse schoonmaak niet meer van deze tijd. Ik word nog moe als ik er aan denk. Laat staan dat ik het ooit van plan ben. Soms, heel soms. Als de voorjaarskriebels echt hun best doen, dan wil ik nog wel eens uit mijn luier -le stoel komen. De keren dat het gebeurt zijn op een hand te tellen. Ik begin meestal vol goede moed en stort me op een lade die overvol is en dus niet meer goed sluit. Het moeilijkste is voor mij, het wat gooi ik weg en wat niet. Een groot dilemma. En daarom puilen mijn kasten en alle kanten uit. Dozen vol herinneringen, die gooi ik toch niet zomaar weg. Ook de dierbare foto's in overvolle schoenendozen wachten al jaren om ingepakt te worden. Maar het komt er gewoon niet van. De enige echte opruimactie was de keer dat we gingen verhuizen. Toen ik dacht dat alles klaar was, bleek er echter een verborgen zolderluik nog tig dozen te staan. Hoe zou de het toch doen, vraag ik mij wel eens af. Hoewel ik zogezegd dus geen poetsmanie heb, heb ik een hekel aan stoepen en straten die vol liggen met weggewaaide troep, bladeren en andere rotzooi. Een bezem erdoor en schoon is die troep, is die stoep. Een kleine moeite overigens, helaas denkt niet iedereen er zo over. En ook een gemeente verzuimde na maanden zijn plichten. Na een telefoontje naar de gemeente Haarlem... werd mijn klacht uiteraard gewoon uiteindelijk gehonoreerd... en werden van de week de straat en de putkolken... Regieus, regieus, regieus schoongemaakt. Nu ik nog. Laat ik beginnen met een lade. Hel Kerkman. Ja, en omdat het meestal uh, het schoonmaken toch eigenlijk vrouwenwerk is... wil ik toch eventjes een heel klein liedje draaien... speciaal voor de vrouwen. Worden, wetenschappers in de war. De wereld weet het nou, van Venus komt de vrouw en de mannen die komen van Mars. Ik zelf nooit precies begrijp het, en krijg er wel eens tussenuit, maar heb al wel geleerd dat hoe je bent, of keer zonder vrouw. Anita Vrees heeft een boekje geschreven over de noodzaak van positiviteit, eerlijkheid en onvoorwaardelijke liefde. De titel is Anacis, lees en herken. Met het boekje hoopt Vries dat het lezen dat de lezer weer even stilstaat bij de normen en waarden van onze maatschappij. Door aanschaf van het boekje worden ook automatisch twee goede doelen gesteund. Het Prinses Maxima Centrum voor Kankeronderzoek en de Stichting Dierenleed. Het 100 pagina stellende boekje is bij de reguliere boek boekhandel te bestellen en de prijs is 22,50. En als ik dit lees, ja, dan word ik toch wel een beetje, ja, een beetje happy eigenlijk. It might seem crazy what Lees ik nu een, een, een stukje in de krant en daar word ik niet zo vrolijk van. Zandvoort staat namelijk in de top 50 van Nederland... van de gemeente met de meeste arme kinderen. Niet bepaald iets om trots op te zijn. De Defens of Children wilde de nieuwe Zandvoortse raad hiermee confronteren... en deed dat op een nogal merkwaardige manier. Met een taart. Als er voor 50 gemeenten taarten gebakken moeten worden... zal dat genoeg kosten. Die kosten hadden ze beter op een andere manier kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld om... Waar dan ook deze nood wat lichter te maken. Al dus een van de Hanemse ambtenaren die, in de die de Zandvoortse taart in ontvangst mocht nemen. En we gaan weer door met een lekkere ouwe. Al oh, weer een gouden ouwe, ouwe. ouwe, Working all day. And the sun don't shine. Trying to get by. Killing time I feel the Ja, en het is weer tijd voor de nummer 1 en ik heb gekozen uit 1988. En het is een single van het album Bad van Michael Jackson. Tussen de snelle beats door zingt Michael Jackson over Annie. Een vrouw die werd aangevallen in haar appartement door een hoffelijke huurmoordenaar. De single werd uitgebracht in 1988 en stond op de zevende plaats in de Amerikaanse hitlijsten. De single werd nogmaals uitgebracht op 10 april 2006 als een deel van het album A Visionary. De single behaalde in de Verenigd Koninkrijk nog een tien, negentiende plaats. In Nederland was het een derde nummer één hit van het album Bad. En tevens zijn laatste nummer één hit in het algemeen. De nummer was de hoofdact van de film Moonwalker van Michael Jackson. Smooth Criminal werd uitgebracht met een 10 minuut durende clip... waar Jackson danst in de jaren dertig. Nachtclub. Maar, dat gaan we zeker niet draaien zo lang. We gaan nu luisteren naar een uitvoering van... Even kijken hoe lang die duurt. Precies vier minuten. Michael Jackson met Smooth Criminal. You've been hit by. You've been struck. Gezocht wordt een kinderburgemeester voor Zandvoort. De baas tijdens een kind Kids Adventure Week. In de meivakantie van 28 april tot en met 5 mei... is in het Zandvoort weer Kids Adventure Week. Een week vol activiteiten en avonturen speciaal voor kinderen. Van het strand tot in het dorp. Zandvoort wordt op allerlei manieren één grote speeltuin. Maar iemand moet natuurlijk zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Daarom krijgen kinderen tussen de 8 en de 12 jaar de kans om die week de belangrijkste man of vrouw van het dorp te zijn. In 2017 was de keuze gevallen op de 12 jaar oude Daisy Schouten. Zo is ze een echte doorzetter, maar voor de belangrijkste reden was... in haar doel voor de Kids Adventure Week. De kinderen veel vaker naar buiten gaan om te spelen. Ook voor de Kids Adventure Week in 2018 is Sandford Marketing... op zoek naar een leuke en een sociale kinderburgemeester. Word jij de nieuwe kinderburgemeester? Heb je het in je en lijkt het je leuk om voor één week de baas van Zandvoort te zijn? Dan kan onze andere burgemeester ook maar een keer met vakantie. En laat het dan weten via Zandvoort Marketing. Dat kan via een brief, per e-mail. En dat is de e-mail info at zandvoortmarketing.nl Of misschien maak je liever een filmpje waarin je vertelt waarom jij, de kinderburgemeester, van Zandvoort moet zijn. Ja, lijkt me heel erg leuk om een keer weer de baas van Zandvoort te zijn. Dus... Meld je gauw aan. the in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 Keep on looking for a reason which is not here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 Thinking it will come and reach home. Ja, dat waren QB in the Blizzard met Window of My Eyes. Ja, het eerste uurtje zit er zo wat op. En ik ga afsluiten met een instrumentaaltje van Mantovani en zijn orkest. Screen Screensleeves. Het is geen Herman van Veen, maar gewoon een afsluiting. na het nieuws en de boodschappen zie ik u weer terug. Tot straks.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 Schiphol zelf wilde dat niet, omdat het dan in de zomer te druk zou worden. Maar Corendon, Toei en